Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Wetenschappers aan Nederlandse universiteiten stappen naar de inspectie vanwege structureel overwerk. Uit een rapport van WO in actie, waar honderden onderzoekers aan verbonden zijn, blijkt dat de wetenschappers 12 tot 15 uur per week overwerken. Als ze ook college geven, is dat nog meer. Ruim 700 wetenschappers hebben een vragenlijst van WO in actie ingevuld. En meer dan de helft zegt stress en psychische klachten te hebben door het vele overwerk. Onderwijsbond AOB wil dat de inspectie de problemen gaat onderzoeken. Oud-minister Hennis, die nu VN-gezand is in Irak... heeft een nieuwe verklaring uitgebracht over de aanhoudende protesten in het land. Daarin roept ze de autoriteiten op de vreedzame betogingen niet met geweld te onderdrukken. Hennis dringt aan op hervormingen. In november kreeg ze kritiek omdat ze te weinig oog zou hebben voor het geweld tegen demonstranten... en vooral stilstond bij de schadelijke economische gevolgen van de protesten. Hennis roept de Irakezen op tot eenheid en vastberadenheid om de situatie in het land te verbeteren... en weerstand te bieden aan corruptie en buitenlandse bemoeienis. In de Australische hoofdstad Canberra heeft een zeer zware hagelbui schade aangericht. Kwartierlang vielen er hagelstenen zo groot als golfballen. Auto's raakten zwaar beschadigd en mensen moesten de dekking zoeken. Door de zeer grote hagelstenen zijn vogels gewond geraakt en zijn bomen beschadigd. Op andere plaatsen dreigt ook schade door verwoestende hagelbuien, zware regenval en stormen. In delen van Australië woeden al wekenlang bosbranden. De komende dagen wordt het opnieuw droger en warmer. Daardoor kunnen er nieuwe bosbranden ontstaan. De overlevingskans van mensen met kanker neemt elk jaar toe. Tweederde van de patiënten die in 2013 in Nederland de diagnose kanker kregen, was vijf jaar later nog in leven. Dat meer patiënten de ziekte overleven, komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen.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 DWK Media Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen. Met het nummer Toe et En welkom in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Inmiddels is aan tafel aangeschoven uh, meneer Hendricks. Martijn, mag ik Martijn zeggen? Ja, Wel, ja welkom in het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Dankjewel, um, Goedemorgen. U bent uh, net als uh, andere partij Openzet ontevreden over de informatievoorziening... van de ambtenaren van de gemeente Haarlem naar de gemeente Zandvoort toe. Ja, overigens, je zegt ambtenaren. Uh, ik denk dat het te maken heeft met de ambtelijke fusie, maar we spreken niet ambtenaren aan, maar het college. Dus, ja. dus de, die formele uh, kanttekening wil ik even maken. Um, er um, zijn een aantal voorbeelden ja. he, dat de informatievoorziening uh, duidelijk anders is. Ja. En de ambtelijke fusie zou juist meer uh, integratie moeten veroorzaken, maar die begint nu een beetje in separatie te uh, te... Ja, precies, en wat je, wat je merkt... maar misschien moeten we even een stapje terug naar uh, wat, wat, wat meer achtergrond erbij... maar wat je ja. merkt is dat, er, uh, dat we regelmatig op de gemeenteraad van Haarlem... dan dingen zien staan over Zandvoort... die wij als gemeenteraad van Zandvoort nog niet hebben gekregen. Uh, ik zelf, maar ook uh, leden van de OPZ-fractie... zoeken dan ook regelmatig gewoon op de site van de gemeente Haarlem... of er weer wat over Zandvoort staat. Ja. En het gebeurt dan eigenlijk regelmatig dat je ook iets vindt. hebben we hebben bijvoorbeeld in... Uh, <coughs> In, uh, ja, wij in september en de oudere partij in, in juni, dus al iets eerder, ja, vragen gesteld over een aantal voorbeelden. Het was er een, een projectplan over de omgevingsvisie bijvoorbeeld. wat gaat over hoe gaan we dat voor die twee gemeenten aanpakken vanuit het ambtelijke apparaat. Ik snap dat je dat als één project aanpakt voor twee gemeenten. Dat is wat eenvoudiger. Maar dan zien we dat vanuit de gemeente van Haarlem en niet op onze site. Uh, er was ook een evaluatieverslag van vergunning, verlening, handhaving en toezicht. Dus Welke, uh, gewoon hoe, hoe gaat de vergunningverlening, de evaluatie daarvan. Dan krijgt Haarlem een evaluatie. En er staat ook netjes bij hoeveel vergunningen er in Zandvoort waren. Hoeveel handhavingsverzoeken. Wij hebben dat niet gekregen. Dat is uh, toch raar dan? Het, dat is heel raar. Dan een, een jaarverslag klachten. Welke klachten zijn er ingediend? Hoe zijn die behandeld? We zagen daar bijvoorbeeld in staan op een Haarlem stuk dat er een Zandvoortse klacht dient bij de Nationale Ombudsman. Daar hadden wij in Zandvoort nog niks over gelezen. Hebben we hebben daar in uh, september en in juni uh, vragen over gesteld over deze voorbeelden. Toen gaf het college ook aan, uh, ja, ik heb het citaat even meegenomen, dus dat is wat makkelijker. Daar waar verbetering mogelijk en nodig is, zullen we de organisatie daarop wijzen via de directie. En we zullen aandringen op een verdere bewustwording van de organisatie ten aanzien van de informatievoorziening. Dus ik dacht, nou, hè, er, wordt, er wordt op ingegeven. Maar dan komt er bijvoorbeeld dan... informatie over het armoedebeleid. Precies. Dan krijgen raadsleden in Haarlem, die krijgen dan inzicht in de gegevens. Ook over de inwoners van Zandvoort. En de gemeenteraad van Zandvoort krijgt bij diezelfde rapportage. Alleen inzicht in gegevens over de eigen inwoners. Ja, bijvoorbeeld. En niet over Haarlem. Nee. En dan kun je denken vanuit dat op zich vind ik dat logisch. Want ik vind het interessant hoor. Maar ik hoef niet per se in een stuk informatie te zien over Haarlem. Maar ik vind het wel vreemd dat zij dat wel over Zandvoort krijgen. Ja. En het zijn dat soort dingetjes. En je kunt zeggen, is dat nou wat Piet Luttig? Dat is een tabel met drie cijfers in een Haarlem stuk. Maar het raakt wel echt gewoon de... ...de gelijkwaardige positie van die twee gemeenten op die manier. Ja, want je zou dan toch verwachten dat het niet zo moeilijk is... ...om ook de gemeenteraad van Zandvoort daar gewoon even ter kennisgeving over in te lichten. Nee, want je zou denken als ik gewoon met de zoekfunctie op de gemeenteraad van Haarlem... ...dit soort stukken kan vinden... ...dan is het ook niet zo heel ingewikkeld om die stukken vanzelf al door te sturen. Op het moment dat je ze naar de gemeenteraad van Haarlem stuurt. Waaraan ligt dat nou? Ja, dat is eigenlijk de vraag die wij stelden... Um, want ik vraag me ook af aan het licht. Want ik kan me niet voorstellen dat, je dit, dat dat bewust gaat. Want we vinden het toch wel. Dus bewust achterhouden, dat lijkt me... Daar is het ook niet gevoelig voor. Het is niet, nou, maar ik kan me bijvoorbeeld kan me dat wel niet voorstellen... voorstellen dat het niet is. onder embargo of als het uh, geheim ja, maar dat is. Nee, allemaal openbaar. Ik kan niet op de Haarlemse besloten site zoeken. Ik kan niet op het openbare deel zoeken. Ja, dus, de dus dan vind ik gewoon openbare stukken die elke... Ja, iedereen in Nederland kan dat gewoon, uh, gewoon zoeken op hun site. Maar dan zou het ook nog kunnen dat er nog uh, geheime stukken zijn. die over zondvoet gaan. die de raadsleden niet weten. Dat zou ik heel vreemd vinden. Ja. Ja. Maar dat, die vraag dat zou, raar, wel zou je wel krijgen? Zijn dan ook. Ja, precies. Ja. ja, en dat zit ook in. Uh, en dit gaat dan alleen over informatievoorziening. Maar we hebben ook gewoon een aantal voorbeelden. waar het echt gewoon gaat over. hoe blijf je nou. Als, want wij als gemeenteraad zijn het hoogst orgaan. Wij, wij, wij besturen de gemeente. Hè? En. Uh, je ziet soms dat dat besturen gewoon lastiger wordt door die niet gelijktijdige informatievoorziening. Bijvoorbeeld op in een Haarlemse commissievergadering stond een stuk over statushoudersbeleid. Hoe gaan we mensen integreren? En dan staat er ook toegelicht dat uh, dat een aanpak is van de gemeente Haarlemmer-Zandvoort. En daar heeft de Haarlemse commissie over gepraat. Hoe, gaat dan, hoe gaan we dit aanscherpen? Hoe gaan we dit aanpassen? En we hebben er niks over gezien. Dus dan zit de Haarlemse gemeenteraad stuurt het integratiebeleid bij. Nou, het lijkt me ook de taak van de Haarlemse gemeenteraad om het integratiebeleid bij te sturen. Maar niet voor de gemeente Zandvoort. Dat lijkt me dat wij dat ook moeten doen. Ja. En nou ja, zo, um, een wat technischer voorbeeld: de SRO, dat is zeg maar de gebouwenonderhoudbeheer. Ja. Daar zijn wij aandeelhouder van. Dus de gemeente Haarlem ook aandeelhouder van. Haarlem voor 90%, wij voor 10%. Maar we zijn allebei aandeelhouder. En dan zie je dat ze aan het zoeken zijn om daar een derde gemeente bij te doen. Ik snap dat op zich wel, dat je aandelen spreidt en dat je van een derde gemeente erbij. Dan is de Haarlemse gemeenteraad daarover geïnformeerd en de Zandvoortse gemeenteraad niet. Terwijl wij zijn net zo goed aandeelhouder. Het is een strategische keuze. Het is maar 10% wij, wij maar je moeten je wel aandeelhouder. Nou, maar ook 10% ben je wel aandeelhouder. Dus ja. ik vind dat als de gemeenteraad van Haarlem daar strategische beslissingen over neemt. Of daar een kennis van gesteld wordt, dan moeten wij dat ook. Ja, want ik heb stel ook nog een aantal andere voorbeelden. Uh, dat is bijvoorbeeld dat de aandeelhouders van Spijnlanden, dat is de Haarlem en Zandvoort. Ja. Nou, die hebben uh, opdracht gegeven voor een kostbare pilot. En de juridische entiteit die wijzigt daardoor. En de gemeenteraad van Haarlem wordt dan door, daarvoor geïnformeerd. Dus het IJshoeven-project. Uh, ja, dat ja. Is het IJShoeven project En Zandvoort wordt niet geïnformeerd. Terwijl dat belangrijk is. Ja. Landen is wel degene die het huis wel ophaalt. Ja, precies. En kan je die nog aanspreken dan... Uh... Nou, en kun je, daar, kun je daarop sturen. En wat er bij dit soort dingen op een gegeven zit... is kun je als zelfstandige gemeente... en dat klinkt heel zwaar wat ik nou zeg... maar ik denk dat dat steeds meer onder druk komt te staan. En dat gaat niet in één keer in één grote sprong. Maar je ziet heel veel van dit soort... niet hele grote dingen, maar toch belangrijke dingen... zie je dat het gewoon optelt. En op een gegeven moment denk je van... nou, we zijn een zelfstandige gemeente. Wij zijn niet een soort... Ja, Haarlemse wijk die ze er even bij doen het, is, uh, ja, het zijn twee gelijkwaardige gemeentebesturen En als de ene gemeenteraad Informatie krijgt, moet die andere gemeenteraad het ook krijgen Als de ene gemeenteraad een keuze over iets kan maken Moet die andere dat ook Je moet zorgen dat dat echt gelijkwaardig blijft Maar is dat niet Je hoort ook wel eens in het, dorp Gonsen dat het, dat het niet Gonsen het, Dat ze denken, de mensen Dat het het doel is om dat juist te gaan for forceren uh, ik geloof niet dat dat het doel is. Uh, nee. We hebben daar in de vorige periode... toen de keuze werd gemaakt door het toenmalige college... voor de was ook, ook vanuit hun was de onderbouwing altijd... we willen juist die zelfstandigheid van Zandvoort bewaken. En daarom is die samenwerking... dat was het idee. We hebben daarvan altijd gezegd... Nou, we geloven daar niet in. Want uh, zo'n grote gemeente gaat niet. Nee, dat, dat gaat uiteindelijk je uh, zelfstandigheid uh, raken. Um, maar het doel was wel om die te bewaken. Ik geloof niet dat dat werkt. En ik zie dat nou ook in de praktijk uh, gebeuren. Maar dat was niet... Ik geloof niet in een soort vooropgezet plan van... Nee, uh, okay. het, is, uh, het doel is een visie. dat geloof nee, ik Ik geloof ook dat niemand in Zandvoort dat wil. Er, er komt natuurlijk straks een, een evaluatie... hoe die hele uh, ambtelijke samenwerking uh, is uitgepakt voor de gemeente ja. Zandvoort. Uh, ik lees regelmatig dat dit weer gaat duurder worden en dat gaat weer duurder ah. worden. En het doel van die samenwerking was juist om kosten te besparen. En niet om meer geld uit te gaan geven voor de ambtenarij. Sterker nog, we hadden toen in de vorige periode hadden we... Toen was eerst de mening van het college van we gaan die ambtelijke visie doen. Toen hebben we daar wel op kunnen sturen van nou, werk nou eerst meerdere scenario's uit. Laat de gemeenteraad kiezen. Nou dat met veel pijn en moeite kon dat toen in die, uh, in die periode. Maar toen waren er meerdere scenario's. Eén scenario was uh, het eigen ambtelijk apparaat. Want dat was, uh, dat, we hadden gewoon te weinig geïnvesteerd daarin. Dat is, uh, was gewoon ondergefinancierd uh, onder zeg maar. En toen was een van de dingen was van, ja je kunt het eigen ambtelijk apparaat kun je op pijl brengen. Voldoende expertise erin brengen. Dat kost 1 miljoen euro structureel. En je had de, de optie samenwerking met Haarlem. En dat zou structureel geld opleveren. Nou, en inmiddels zie je dat dat miljoen wat dat extra gekost zou hebben, die hebben meer dan, meer dan twee, drie keer zoveel we hebben nou, eh, betalen we nou meer aan de gemeente Haarlem. Dus we schieten daar helemaal niks mee op. Nee. Het kost alleen maar meer geld. Het kost meer geld. Ja. Eh. En je ziet ook steeds de discussie. Uh, voor, uh, want de afspraak was van Haarlem: doet gewoon wat Zandvoort al deed. En krijgt daar wat wij. Eh, alle FT's overgedragen. En Haarlem doet alles wat we in Zandvoort uh, deden. En nieuw beleid betalen we dan voor volgens een soort verdeelsleutel. En dan zie ja. je dat bijna alles is nieuw beleid. En daar, dat zijn ook steeds terugkeren in de discussies eigenlijk die we hebben. Want dan wordt er nieuw parkeerbeleid ontwikkeld. En dan vragen ze drie of vier keer nieuw sowieso, Maar dan vragen ze nieuw geld voor. Want we hadden geen parkeerbeleid. We gaan nieuw parkeerbeleid maken. Dus het is nieuw beleid. Ja, maar ja, want we kan... hadden wel parkeerbeleid. En we hadden ook gewoon ambtenaren parkeer, die parkeerbeleid maakten. Hebben we ook gewoon overgedragen. Dus dat je daar dan nog een keer geld voor vraagt. Dat is raar. Ja, want ik heb ook iets gelezen dat uh, in Haarlem uh, schijnt een uh, vergadering te zijn geweest. En daar hebben ze daar besloten dat de bezoekers aan Zandvoort, die moeten maar met het openbaar vervoer komen. En dan moeten van die plekken komen in, in Haarlem waar mensen hun auto neer kunnen zetten. En dan worden ze gebracht naar, naar Zandvoort. Zonder dat ze ja, dat in Zandvoort is... wisten. Ja, nee, wat is, dit is een... Uh... Was bij de afgelopen uh, commissievergadering stond dat bij ons ook op de agenda en de, de week daarvoor in Haarlem. Dus ik snap op zich wel, in Haarlem vergaderen ze veel vaker. Dus dat we af en toe iets later bespreken, uh, vind ik logisch. Dat neemt niet weg dat je wel gewoon tegelijk de informatie kunt sturen, maar dat je hem op een ander moment bespreekt. Oké, okay. maar dit stuk hebben we ook in Zandvoort besproken. Uh, dat is een soort, het waren twee uh, stukken. Een, de ontwikkelagenda binnen Duinland en de zuid agenda Zo'n soort stukken met hoe gaan we hier als gemeente uh, samenwerken en wat gaan we... Maar ook met Heemse ja. en Bloemendal samen. Wat gaan we doen? En dan staat inderdaad ook dit soort... Ja, prietpraat noem ik het maar. Uh, zit daarin. Echt, echt onzin. onzin. Uh, echt vanuit het... Uh, ik, uh, de Haamse gemeenteraad is iets linkser dan, uh, dan de Zandvoortse. Ja, Mag ook hè. He, de ja. de Haarlemmers mogen daar zelf uh, voor kiezen. Ik hoop dat ze daarvan terugkomen. Maar goed, dat is aan, aan hen. Uh, maar dan merk je dat dat soort ja, wensdenken erin zit. Van mensen gaan in de toekomst allemaal maar met, uh, met de elektrische fietsen en met de trein. Maar ik geloof niet dat dat voor Zandvoort uiteindelijk een optie zal zijn. Nee, los van de haalbaarheid, want ik zie niet voor hier. me dat mensen in, ten oosten van Haarlem een auto gaan parkeren en dan met, met zwembanden en met koelboksen met de bus naar Zandvoort gaan en met scheppen en Emmert. Dat zie ik niet gebeuren, dat nee. lijkt me niet haalbaar. Dat overstap in Haarlem was een drama. En je ziet in Zandvoort, het levert ons anderhalf miljoen euro per jaar op, parkeerinkomsten. Dus dan, daar zul je ook nog iets voor moeten bedenken als daar ja, hier niemand mee gaat Ik kan me dan heel goed voorstellen dat Haarlem dan denkt van nou, als die, al die mensen die naar Zandvoort gaan hun auto in Haarlem parkeren, dan ontvangen ja. wij die parkeren. En wat er eigenlijk achter zit is dat Haarlem uh, geen zin heeft om het uh, bereikbaarheidsprobleem op te lossen. Want het probleem wat we hebben is gewoon dat je, als je met de auto weggaat, ga je dwars door Haarlem heen. En er is geen fatsoenlijke ring om daar omheen te komen. Dat is eigenlijk de, de kern van ons bereikbaarheidsprobleem. Ja, ja dat betekent dus dat als het op zondag staat het, uh, dat betekent... het vast in zijn. En, en, en s'morgens ook. Als je, want we doen ook soms alsof dat een soort toerismeprobleem is die bereikbaarheid, maar het is gewoon elke dag je woonwerkverkeer. Ja. Jullie hebben vragen gesteld. Ja. Uh, daar is ook een antwoord gekomen. Ja. <laughs> ja. Um, wat is het antwoord? En zijn jullie daarmee eens? Nou, um, het antwoord van het college is eigenlijk ja. We hebben de de voorbeelden die jullie noemden hebben we geagendeerd in de directie. En ze herkennen het eigenlijk niet. Uh, maar we kunnen de specifieke voorbeelden nog wel een keer uit laten zoeken. Uh, dit klinkt wat negatief. Uh, maar hoe, die het, uh, hoe het college het eind... eh, maar goed, Ik vind het dan raar dat je die voorbeelden niet herkent. Want we hebben er al eerder vragen over gesteld. Maar goed, het kan gebeuren dat dat blijkbaar niet voldoende onder de aandacht is gebracht uh, toen. Maar uh, het college staat wel af met... Uh, dit sluit niet uit dat er ook terecht uh, geklaagd kan worden. Om dat te borden, stelt het college de raad voor om uh, die veronderstelde gebreken aan informatievoorziening te melden. En dan kunnen ze gewoon per voorbeeld uit gaan werken uh, hoe dit nou komt. Dus we moeten daar vervolgvragen over stellen. Wil nou, vijf... je maar gewoon dit soort voorbeelden noemen? Ja, jij noemt er nou vijf. Uh, ik, ik heb een wat langere lijst met nog andere voorbeelden ook. Dus dat, uh, die ja, want we wat, uh, gaan gaan wat ook een beetje opviel, hè, is dat de wethouder voor de ambtelijke samenwerking. dat is Elf uh, Rijven, ja. is uh, uw, uw wethouder. Waarin de brief staat. ...schijnt te staan, ik heb niet gezien... ...dat de burgemeester de portefeuillehouder is. Hoe, hoe, hoe is dat dan weer ontstaan? Is ja. de burgemeester zich aan het uh, bemoeien met uh, de gang van zaken... ...om het misschien beter te laten structureren of zo? Uh, nee, de, de portefeuillehouder op dit punt is gewoon LNV. Dat, dat zie je ook gewoon op de website bij de portefeuilleverdeling. Uh, dat staat ook niet ter discussie. Um, het is ook gebruikelijk dat de burgemeester... ...die heeft gewoon zijn openbare orde portefeuille... ...dat, dat, dat moet hij van de wet... En die bemoeit zich verder zo min mogelijk met echt politieke dossiers. Nou, de ambtelijke samenwerking is een, een stevig politiek dossier. Ja. Dus dat is niet verstandig om dat als burgemeester op te willen pakken. En dat is ook voor mij helemaal niet de bedoeling. Um, ik, ik weet niet, ik heb dat ook niet nagevraagd waarom hij deze brief ondertekend heeft. Ik kan me voorstellen dat uh, uh, hij is ook de voorzitter van de gemeenteraad. En dat hij juist die voorzittersrol hier pakt omdat het over onze informatiepositie gaat. Ja, en hij is wel dus in die zin verantwoordelijk voor... Hij uh, kent de mensen wat beter kijk, dit, dit, in Haarlem misschien. Nou, nee, en ik, ik denk dat deze uh, vraag in dit onderwerp... gaat ook denk ik, verder dan die ambtelijke samenwerking. Dit gaat ja. over... krijgt de gemeenteraad van Zandvoort de informatie die ze nodig heeft? Kan de gemeenteraad van Zandvoort als zelfstandige gemeente besturen? Um, krijg, kunnen wij het college controleren en aansturen? En dat gaat ook over gewoon het brede functioneren van de Zandvoortse democratie. En dat hoort bij de burgemeester. Ja, want waar ik me dan nog een beetje uh, zorgen over begin te maken... ...dat is het uh, raadhuis op zich Nou, wat, wat leeg staat. Er zijn al uh, plannen voor uh, ja. uh, gemaakt al. Mensen zeggen, ja, er moet een museum inkomen voor de autosport. Uh, ik heb <tie> al eens uh, mensen horen zeggen... ...van ja, misschien kan de radio daar wel heen uh, ter maar, zijn de tijd als ze ooit gaan uh, uh, bouwen daar op de tolweg. Nee. ja, er is natuurlijk daar uh, nog een plan voor uh, gemaakt in het verleden om daar woningbouw te doen. Uh, maar... Dan heb je dus geen ruimte meer straks voor ambtenaren mocht die ambtelijke samenwerking ja, we hebben afketsen. Het, we hebben het ook uh, meerdere keren gehad in de gemeenteraad al over, de, over het raadhuis. En het eerste plan stond inderdaad gewoon, uh, we gaan uh, woningen bouwen. En toen hebben wij aangegeven van nou, dit kan zo niet doorgaan. Want we moeten altijd uh, ruimte hebben om ambtenaren te ja. kunnen huisvesten. En die staan ja. ook nu in de uitgangspunten. Er blijft ruimte om het het aantal ambtenaren wat we hadden, om dat uh, terug te brengen. En oh no. dat is ook belangrijk, want anders dan is de evaluatie ook een wasseneus. Want als daaruit komt, het werkt niet, dan moet je ook zelf iets op kunnen bouwen. Nou, we gaan het gewoon blijven ja. volgen, denk ik. Hartstikke Wat goed, dat blijf het ook doen. Ja. En um, in ieder geval bedankt voor je komst, Martijn. Graag gedaan. En uh, we houden de luisteren op de hoogte. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel. Bedankt. de band Coldplay met het nummer Adventure of Lifetime en uh, inmiddels is aangeschoven Michel Vaas, welkom. Adventure of Lifetime, Vintage in Zandvoort, dat koppel ik meteen naar jou. Ja, mooi hè? <laughs> en uh, nog eventjes, uh, voordat we er inhoudelijk over gaan beginnen, um, hoe ben jij er ooit aan toegekomen om dat op te gaan zetten? Vintage in Zandvoort, wat was nou de bedoeling? Wij, gingen, wij rijden zelf ook eens een volkswagenbus, we hebben meerdere oldtimers uh, en we gingen al die evenementen af en uh, daar vandaan zijn er waar een paar vragen gekomen van Michel, kan je het niet ook een keer in zandvoort organiseren. En zo zijn we eigenlijk begonnen met, en zo is het ook echt gegaan, en zo zijn we begonnen bij, uh, eerst bij een camping aan de, aan, de, aan de boulevard en daar zijn we met het evenement begonnen. En uh, hoeveel jaar is dat nou? Aan de gang? Aankomende april is de achtste editie. Achtste editie. Ja. Dus binnenkort uh, met het tienjarig jubileum. Dan wil ik wel een dik feest neerzetten. Ja. Ja. Ja. Daar zijn we ja. nu al mee bezig ook. Ja. En dit jaar gaat het natuurlijk ook uh, weer door. Ja. Um, wanneer? 17, 18 en 19 april. Ja, Roy heeft die post voor hem liggen, dus ik kan het mooi oplezen. Ja, <laughs> ja die had ik nog niet. Die had ik nog niet. Het heeft voorbereiding ook hoor. Nee, hoor. <laughs> jij hoort mij alles door te sturen, hoor. jij met de redactie. Nee hoor. Um, 18 en 19 april is er weer Vintage Het Zandvoort ja. op uh, parkeerplaats uh, De Zuid. Um, een mooi grasveld, groot grasveld. Ja. Het ja. Steeds voller. Ja. ja. Vorig afgelopen april hadden we zo'n rond 450, 480 auto's. Nou, je was er zelf bij. Nou, Dat is wel de max. Dat is erg wel... We hebben ook dit jaar gezegd, zo'n aanmeldingen via uh, de website. Zo'n 300 aanmeldingen. En dan gaat ook echt wel die website dicht. Dus dan heb je zo'n beetje zeg maar 100, 120 mensen die gewoon aan de poort aan kunnen komen. Daar, daar heb je natuurlijk ook... Die uh, komen gewoon spontaan, uh, die spontaan uh, aanrijden. aanrijden. Die melden zich niet aan en denken van, joh, ik reken daar wel af. Maar uh, 400 auto's of de 450 auto's, ja, dat is toch wel je max. Meer kan er ook echt niet op. Dat is eigenlijk wel jammer, hè, dat het niet groter kan. <laughs> ja, weet ik niet. Het is... Aan de andere kant, als het zo kleinschalig is, of tenminste kleinschalig is, maar dan is het wel gezelliger. Ja. Kijk, we gaan evenementen af in het buitenland en er staan gewoon uh, dik 2.000, 3.000 auto's. Je blijft dan, als je met een groep gaat, blijf je altijd bij die groep. En je loopt niet even het terrein over. Want als je dan een trein over, overloopt waar al die auto's staan, dan ben je een hele dag ben je gewoon onderweg om over een trein te lopen om naar auto's te kijken met mensen, oude hoeren en weet ik veel om wat. Nou, dat is het een beetje, dat je met, met, met lotsgenoten, nou, lotsgenoten misschien het verkeerde woord, maar met mensen met dezelfde hobby, ja. dat je daar in gesprek mee raakt. Ja, ja, slappe oude hoeren. Ja dom uit je ogen kijken, haar hoer, dat is het mooiste wat er is. Ja, een bier drinken. Ja. Oh, ja, onder andere. Ja. We formuleer het iets anders, ik hou het nog netjes nu. Ja. We gaan vooral uh, flessen gin uh, doorheen, geloof ik. Ja, voornamelijk, ja. ja, ja. Hm. Dus, maar, Michel, um, het, is, het is echt een begin van het uh, evenementseizoen ja, in Zandvoort. Ja. Hoe wordt dat door de Buiten. Even, buiten, buiten uh, evenement. Ja, ja. Um, hoe wordt het ontvangen door, door, de, door de bezoekers en de deelnemers? Ja, geweldig. De, de aanmeldingen en de sponsoren, die, die melden zichzelf al aan. Uh, nou, ik weet niet of je al op de website hebt gekeken, maar hij staat al vol met uh, sponsoren. We hadden de website nog niet opengezet, maar uh, we hadden proefgedraaid. Nou, zeg maar de laatste week van december hadden we een proefdraai gemaakt en uh, die website stond open en de eerste aanmeldingen uit Duitsland die waren al binnen voordat wij uh, die website helemaal uh, konden aanmelden dat die open dus er waren vijf aanmeldingen uit Duitsland vandaan en we zitten nu al op 35, 40 aanmeldingen dat is gewoon mensen die op vakantie gaan naar Zandvoort ja, met ja. hun oude Volkswagen met bus, of, bus of, of auto of kever of een oude hoe de, heet een ding, caravan en die willen meteen even meedoen met uh, ja. Ja. Vintage uit Zandvoort ja. Er wordt um... zelfs uh, uh, uh, vakanties inderdaad aan vastgebonden. Twee jaar geleden hadden we natuurlijk mensen uit Rusland vandaan. Die waren drie weken uh, onderweg. Of tenminste, die hadden drie weken vakantie. En die zijn vanuit Rusland naar Zandvoort vertrokken in de eerste week. Die hebben het weekend het Zandvoort meegemaakt. En daarna zijn ze doorgetrokken door Europa en zo weer terug naar Rusland toe. Hoe, hoe komt het nou dat bijvoorbeeld Volkswagen... dat dat wel uh, nostalgisch, uh, historisch uh, zo'n grote groep aanhangers heeft... en bijvoorbeeld een Opel of... Mercedes, door die bus. Niet. Het komt echt door die bus. Het is natuurlijk een, een, een hippie-stijl. Uh, iedereen wil graag in een Volkswagen-bus rijden. Daar komt het eigenlijk door. Ja. En terwijl vroeger de Volkswagen-bus helemaal niet zo populair was, het was meer de kever. En nu zie je steeds meer de bus komen. En, en nu zit de bus en de kever zitten wel gelijk. Maar vroeger was de kever veel populairder dan een bus. Als je een bus had, dan was je echt... Hoe uh, moet je nou met een busman? Iedereen wil een kever. Maar ja, nu is dat Ik heb jarenlang een transportbus uh, gereden. Ja. Ja. Voor de zaak. En ja, die hebben we gewoon uh, weggebracht naar de, de sloop toen die op was. Ja, ja als, je alles, alles, als je alles wat tevoren weet en dan en je zou het bewaren, dan uh, waren we nu allemaal. Uh... Het is ook wel lekker hoor, dat er een paar van die bussen en kevers zijn opgeruimd, dan zijn die van ons nog wat populairder. Ja, ja, ja dat is waar. Ja, een blauwe, blauwe bus met ja. wit voorop op dat volkswagen logo. Dat is ook het leuke hoor, want als je dan op zo'n evenement staat en er komen inderdaad wat oudere mensen, die zeggen van ja, vroeger hadden wij ook en mijn ouders ja. hebben een zaak gehad en die hadden een bus en een kever en dan zaten wij achterin. En, ja, het zijn wel leuke verhalen. Ja. Als ik dan een beetje kijk naar de afgelopen acht jaar, ben je ja. natuurlijk best wel sterk gegroeid met dat ja. hele ja. Ja. gebeuren. Ja. Had je dat verwacht? Dat je het hele parkeerterrein vol zou krijgen daar? Nee, nee. Ja, je, weet je, wat, je kan wel zelf een evenement organiseren in je eigen dorp. Maar het is ook de bedoeling, net zoals wij met die bussen en met die, we zijn natuurlijk met een hele groep, dat we ook andere evenementen afgaan. En dat wordt wel gewaardeerd, weet je, want jij komt bij ons, dus wij komen ook naar oh, jou ja, toe. Ja, ja, ja, ja. Kijk, als jij uh, klakkeloos een evenement hier gaat organiseren en je doet, onder, onderneemt verder helemaal niks, ja, dan zal er ook niks gebeuren. Maar ik ben heel, uh, tenminste, ik niet alleen, maar we zijn vrij fanatiek op Facebook bezig en op Instagram. En, en evenementen bezoeken en, en met iedereen een praatje maken. Ja, dat, dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Ja. En gewoon tegen de mensen zeggen van, ja, in april uh, zie ik je op Zandvoort. Hè? Ja, maar nee, je moet gewoon komen, klaar. Oké, okay, kom. Maar het, begint, het begint ook een Zandvoort feestje te worden. Ja, gelukkig wel. En um, er komen steeds meer sponsoren bij, ook ja. uit Zandvoort. Ja. Het, uh, in ja. het begin was dat absoluut niet zo, was dat uit heel Nederland. Ja. Um, maar ik neem aan dat er elke keer wel wat meer geld nodig is om het nog mooier te maken. Ja. Het moet, allemaal, het moet ook allemaal luxer. Ja. Het moet niet, maar... Zoals sanitair bijvoorbeeld. Juist, nou dat is een dingetje. Het Sanitair is echt een dingetje, ja. ja. Ik zeg gewoon van, uh, nou ja, voor onze man is dat natuurlijk vrij makkelijk. Zitten, uh, zoals ze dan heet, zo'n zo pispaal zet hij neer. En je kan uh, acht man, twee van die ja. palen. Acht man, ja, die vrouwen, dat die, die, ja, weet ik ook allemaal wel. En uh, er moeten douches komen en allemaal dat soort spullen. Dus ja, dat, dat zijn gewoon dingen die, die kosten geld. Ja, dat wordt natuurlijk een beetje een uh, tijdelijke camping. Voor ja, een paar dagen. Ja, ja. ja, drie dagen. Twee dagen, of twee nachten, kun je blijven slapen. En uh, sponsoring in de vorm van uh, een bedrijf die dat soort units plaatst? Heb je dat al? Ja, we al hebben, uh, uh, uh, hoe heet dat, ja, uh, er is een bedrijf in, in de Krukjes, die geeft dan wel... Waar wij die spullen dan huren, de aggregaat, wc's en allemaal dat soort dingen, die geeft daar wel, een korting geeft hij daarop. Ja. Maar het moet echt wat luxer allemaal, het moet wat mooier, iets, iets groter. En... Ja. ja, want toen je begon met ik geloof 15 of 20 bezoekers, gasten met spullen in het begin. Op, be uh, op de camping? Ja ja nou, nou, dat de wel andere faciliteiten Ja, ja de, nee, nee, nee, nee, nee. maar de, de camping heeft het natuurlijk allemaal zelf. Ja. Dus wij hoeven ze dat niet te huren. En de eerste keer dat wij vintage deden... daar zat Roy er ook nog bij. Ik denk dat wij het met z'n tweeën toen hebben opgezet met, met camping in de erbij. Begin, zo. Ja, in ja. het begin ja, in het begin. Dat is best wel uh, al heel lang geleden, maar inderdaad die eerste beginfase heb ik er inderdaad bij gezeten. Ik denk dat we 40, 45 auto's hadden. Uh, ja. en, en toen hadden we al zo van wow. En uh, twee markraampjes En twee markeraampjes. <lacht> ja. Inderdaad. Ja, maar, ja, ja. Ja. Ja. maar goed, toen zaten we op die camping. Dus daar waren douches en er was sanitair. En je kon morgens je bijtje halen en dat was allemaal geregeld door de camping. Ja. Ik eh, zal na de uitzending wel even met je gaan praten. Want ik heb een, een leuk idee om daar uh, wat... Uh, Kost het geld? Want we zijn een stichting en we hebben geen geld. Nee, het oh. gaat geen geld kosten. Het gaat geld opleveren. Nou dames en heren, oh. 17, 18 en 19 april Vintage uit Zandvoort. En uh, ja, vooral sponsors en vrijwilligers zijn er altijd hard nodig. Ja. Dus uh, meld u vooral aan op de website, Michel. Www. Vindt dit streepje het streepje zandvoort.nl? Dankjewel uh, Michel Vaas. Ondertussen gaan we verder met uh, Roy Seijs. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, je mag wat duidelijker in de microfoon praten. Alp 6. Ja. Tweede keer ga je hem lopen. Ja. En, dit keer weer heen en weer? We gaan dit jaar twee keer naar boven. Twee keer naar boven. Ja. Dat is een klus, daar hebben we vorig jaar al over gepraat. Ja. Maar uh, dit jaar uh, toch wat extra dingetjes om uh, geld op in te zamelen? Ja, we hebben uh, dit jaar een heel nieuw team gevormd. Uh, zoals we vorig, vorig jaar hebben uitgelegd, ben ik toen uh, erin geluisterd door mijn collega's om uh, mee te gaan. Uh, het is me heel goed bevallen. En ook het uh, thuisfront, uh, de thuisblijvers waren heel enthousiast over de reacties die we, die, of, en de filmpjes die we hadden gemaakt. Oh, je bent goed voorbereid. Ja. Je hebt het, uh, het foldertje ook al bij je. En uh, ja, daardoor uh, werden wij gemotiveerd om een, toch nog een jaar te gaan. En uh, ja, dat gaan we dit jaar doen met uh, op dit moment negen lopers. Ja, even over de Alp uh, du Zes. Ja. Uh, dat, heb ik het goed begrepen dat het iedereen voor zich is hoe hij of zij de berg bestijgt? Ja, ja je mag uh, wandelend, uh, snel wandelend, hardlopend of fietsend. Ja. Ja, want dat is een beetje het, het, het, het mooie daarvan van ja. dit evenement. Je hebt natuurlijk ook mensen die zijn niet zo uh, ja, energiek dat ze hard kunnen lopen. Nee. Ik bijvoorbeeld uh, <laughs> ja. heb er ook wat moeite mee na een kwartier. Maar je kunt dan ook gewoon een wandeling maken en ja. dan loop je in feite naar boven. Of je, je fietst, als je een uh, goede fiets hebt, naar boven. Ja. Um, en... Iedereen die dus mobiel is, die kan dat dan doen. Bijvoorbeeld ja, mensen die zelfs in, uh... als je semi-mobiel bent, zou je dat nog kunnen. Uh, vorig jaar hebben we mensen voorbij zien komen op tandems. Uh, ja. Mensen in de rolstoel die naar boven werden geduwd. Ja, want je zou dan bijna gaan denken aan een, uh, een, een uniekheidsprijs. Ja. Dat mensen dan uh, met een, een mobiel iets uh, omhoog gaan in groepsverband. Ja. Dus stel dat ik bijvoorbeeld zou aanmelden met een bierkar. Zou... Dat zelfs nog kunnen. Ja, het... Je zou het in theorie kunnen doen. Ik ja. verraad het je wel af, want, ja. Uh, ik heb vorig jaar. Uh... Nee, maar dit is even om, om aan te geven dat deze uh, tocht al duizend zich een beetje onderscheidt van, van evenementen waarin gewoon één iets wordt gedaan, hè? Ja. dus of hardlopen, of wandelen, of fietsen. Dit is alles. Ja. Heel en breed, uh, en het allermooiste wat ik voor aan de Alp vond is dat uh, je mag zes keer naar boven fietsen, je mag één keer naar boven wandelen. Het maakt allemaal niet uit, het gaat allemaal om hetzelfde doel. En dat is namelijk uh, ja, de, de rotziekte kanker uit de wereld helpen. Ja, want dat was mijn volgende vraag: waarvoor wordt het gedaan? Dat is inderdaad om uh, uh, kankerbestrijding en uh, ja. uh, gelden op te halen. Dat is ja. de bedoeling. Ja, uh, ja ik doe dat doet er maar over. 100, uh, je niet dus... 100% van uh, de opbrengsten van de AlpTu 6 wordt gebruikt voor onderzoek om kanker uh, te genezen of op tijd op te sporen, waardoor er genezing nog mogelijk is. Ja, vorig jaar hadden we daar een heel mooi radiospotje voor waarmee we daarvoor uh, reclame maakten met een aantal uh, van die mensen die uit de landelijke radiowereld uh, ja. dat, dat gingen promoten. Is er dit jaar een spotje? Want ik heb op... Uh, ik nou, heb, uh, ik heb op dit jaar uh, heb ik hem nog niet gezien. Ik weet wel dat inmiddels is bekendgemaakt dat SBS6 en Radio 10 Gold, of Radio 10 tegenwoordig, uh, zich hebben uh, aangesloten als mediapartners van ja. uh, Alpdu6. Dus ik ga er wel vanuit dat er weer uh, iets gaat komen. Okay, nou, mocht jij daar iets over horen, dan, uh, ja, dan laat dus ik het jullie zeker weten. Er, ja, kan ik inplannen. Want, jij ja, zit hier natuurlijk ook om, om mensen in Zandvoort op te roepen om, om mee te doen met die Alpe ja. d'U6, uh, tocht. Waar is het eigenlijk, Alpe d'U6? Uh, ja, op de Alpe du Wes in Frankrijk. Ja. Uh, een kleine, uh, ja, twaalf uh, uur rijden hier vandaan. Uh, Via Luxemburg lekker helemaal door naar Diep in Frankrijk Het mooiste zou natuurlijk zijn als we hier met een hele touringcar Vol met mensen daar naartoe trokken Nou ja, weet je, dat zou heel leuk zijn Maar is niet nodig, want Daar lossen we, daar lossen we het probleem niet mee op Nee, maar zoveel mogelijk mensen Gaan dan meelopen en dan... Ja, Alleen is de inschrijving helaas gesloten Want dit jaar is het 15e jaar en waar ze altijd nog uh, plekken over hadden op de inschrijflijst, is dit jaar de, de, de maximum aantal van 5000 inschrijvingen behaald. Oh, okay. Dus we gaan met uh, 5000 het, man uh, gaan we de ik, berg op. Vandaar dat ik eruit een spotje ook niet gehad heb, want het is niet nodig. Nee, <laughs> nee maar ik denk dat er nog wel een spotje gaat komen, of in ieder geval wel, wel dingen gaan komen om uh, geld, in te geld in te zamelen, want dat is gewoon uh, ja, het, het, het, het hardst nodig. Ja, ja geld in is heel erg belangrijk. En wat een mooie samenwerking is, is met de FOMER. Jouw zoon werkt bij de FOMER. Allebei mijn zoons. Of alle tweede zoons. Um, wordt als E-team uh, ja. beschouwd? Ja, wij hebben... Want er is een mooie actie. Ja, wij hebben ons team dit jaar uh, de E-team genoemd. Uh, verwijzing naar de Alp. Verwijzing naar, de, naar mijn bedrijf waar het eigenlijk door ontstaan is. Uh, en omdat uh, Danny Prinsen, uh, uh, jullie ook wel bekend van voetbal in Haarlem... En uh, ja, mediapartner van uh, CFM onder andere. Zo enthousiast was vorig jaar. En mij echt tot vier, vijf weken na de allop heeft gestalkt. Van roy, we gaan met z'n allen nog een keer. Want wij willen ook. En jij moet mee. Want jij hebt het al ervaren. We uh, hebben een nieuw team opgericht. Uh, daar zitten onder andere. Uh, gaan dit jaar uh, in plaats van alleen mijn vrouw ook mijn zoons mee. Van 17 en 21. Dus uh, ja, wij gaan met het hele gezin. En dan nog, uh, nog vier anderen die uh, via voetbal in Haarlem en via Danny uh, aangesloten zijn. Uh, Danny, Robert en Justin werken alle drie hier bij de VOMA in Zandvoort. En die hebben met z'n drieën de stoute schoenen aangetrokken om de directie van de VOMA te mailen van kunnen wij de flesautomaat in Zandvoort, de doneerknop, voor een, peri voor een maandje krijgen die zit erop. En dan er zit een doneerknop op. Je hebt de groene knop en de gele knop. Als je ja. op de groene knop drukt, krijg je je bonnetje. Als je ja. op de gele knop drukt, krijg je geen bonnetje. Maar dan wordt het geld gedoneerd. In dit geval aan de Alf de Zes. Wat goed zeg. Ja. Ik wist dat niet eens. En, uh, wij gingen dus alleen voor Voma Zandvoort. En we hebben uh, niet alleen Voma Zandvoort, maar ook alle Voma's in Haarlem de doneerknop gekregen. Kijk. En dat is afgelopen maandag ingegaan en dat loopt door tot zondag 8 maart. Dus alle flessen ja, die tot 8 maart worden ingeleverd bij de VOMAR in Zandvoort of in Haarlem. Waarbij mensen op de doneerknop drukken. Dat geld wordt door de VOMAR op onze actiepagina gestort. Of wordt het misschien nog verdubbeld door de VOMAR? Nou ja, wie weet uh, dat we dat nog eruit kunnen halen. Uh, we hebben ook, uh, ja je zit daar een week. Uh, je moet die week ook eten en uh, andere dingen doen. Ja. Uh, dus we hebben daar ook uh, wel al wat gesprekken over met de VOMAR. Het is nog niet helemaal duidelijk of ze daar wat in mee kunnen doen. Uh, maar ook daarvoor hebben we weer een optie bedacht. Wat als, hij heeft eigenlijk de Alptus 6 bedacht en wij maken daar mooi gebruik van. Uh, dit jaar is het voor het eerst mogelijk om uh, sponsorruimte op de loopshirts uh, beschikbaar te stellen voor uh, sponsoren. Uh, nou ja, op dit moment uh, hebben we van de 16 uh, beschikbare plekken hebben we er nog 8 over. Dus mochten er uh, bedrijven, ondernemers, uh, mensen zelf zijn die zeggen van wij willen zo'n vakje hebben... Dan kunnen ze contact opnemen of via Facebook of via, dus via Roy of via jou. Dan komt het vanzelf alweer bij mij terecht. En uh, wat, wat kost zo'n vakje? Om maar meteen duidelijk te hebben op de radio. Tussen de, dat hangt er een beetje vanaf. Als je alleen het vakje op, de, op het loopshirt wil, zit je rond de 100 euro. Uh, als je ook zegt van we willen ook op de banner en op de shirts die we niet op de loopdag dragen, maar op de evenementen en op uh, de dagen rondom de, de loopdag dan, ja, dan zit je tussen de 100 en 250 euro nou, ja, en weet je, uh, als, als er een ondernemer zegt ik wil 500 euro doneren dan zeg ik geen nee ja. <laughs> dat is natuurlijk het doel want vorig ja. jaar hebben jullie een bedrag opgehaald ja. uh, wat voor bedrag? Uh, we hebben vorig jaar als team een kleine 7000 euro opgehaald dat is uh. hoop geld, heb je een, een nieuw doel want ik ja, denk aan het uh, doel met uh, dit het doel uh, jaar was uh, om een uh, uh, kleine 10.000 euro op te halen dat was voordat we de FOMAR actie uh, Hadden binnen hadden gehaald. Uh, we hebben hem op dit, op dit moment gewoon nog op 10.000 euro laten staan. Uh, vorig jaar was ik enigszins teleurgesteld dat ik mijn persoonlijke doel van 2.500 euro niet had gehaald. Aan de andere kant denk ik van ja, weet je, als ik niks had gedaan had ik niks gehaald. Nee, dat is waar. En uh, Ik had vorig jaar had ik een kleine 1000 euro opgehaald. Uh, dit jaar gaat er een hele hoop, uh, ook door de, door de VOMAR actie, naar de teampagina. Waardoor de persoonlijke... Uh, uh, uh, Doelen waarschijnlijk niet gehaald worden, maar het, het teamdoel wel gehaald gaat worden. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Tot slot, um, wanneer gaan jullie erheen? Wij vertrekken de laatste, het laatste weekend van mei en 4 juni uh, gaan we de berg op. Ik ga jullie heel veel succes wensen en uh, komende donderdag praten we <coughs> verder over het mooie doel uh, bij Zandvoort Lunch van 12 tot 2 uur hier op ZFM Zandvoort. Dankjewel. We zijn weer hier bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, we hebben een extra onderwerp. Ja, je hebt helemaal niet ingelicht daarover hoor. Nee, ik had mezelf... Ik ken hem wel trouwens. Uh, ja, uh, meneer... Ik ken hem goed zelfs. Heel veel mensen kennen hem. Arie Koper, welkom uh, hier uh, in Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. De Klink, daarvoor zit je hier. Ja. Ik ken een mooi blad. Ja, uiteraard. En is... al een aantal jaar. Want hoeveel jaar bestaan jullie nu? De vereniging bestaat uh, dit jaar 50 jaar. Dat zijn uh, hoopjaartjes. halve eeuw, en... mijn god. Ja. <laughs> en je bent al ouder, hoor. Ja, je ouder. Nee, we zijn dit jaar 50 jaar en dan gaan we natuurlijk feestelijk uitluiden op onze tweede genootschapsavond. Ergens in november. Want 9 december. Uh... Nou, moet ik even zien. Nee, correctie. Wanneer was het ook alweer? Nou, in ieder geval december 1970. 11 december 1970 zijn we opgericht. In het toenmalige zomerlust. Wat helaas al tegen de vlakte is. Ja, er staat nu een, uh, een gebouw. Een gebouw wat uh, Ja, een mooi gebouw, maar niet op de locatie. Maar goed, misschien vloek ik in de kerk. Ja, <laughs> nou dat uh, doe je niet, want dat vind ik namelijk ook. Ja, um, de klink, ja, ik ken het natuurlijk wel goed. Ik ben natuurlijk ook heel lang uh, bij de gedachte van Zalftvoort geweest. Gedaan, ja. Ja. Dus ik was een beetje verbaasd dat jij ineens uh, kwam uh, verschijnen hier in uh, Hotel Hoogland. Um, ja, daar hebben we natuurlijk een hele ontwikkeling meegemaakt van een zwart-wit uh, blaadje wat gedrukt was op een stencilmachine tot een uh, kleurrijk uh, magazine, glossy en nog steeds uh, betaalbaar. Um, wordt verspreid over de, de hele wereld, zowat? Ja, zeker. Heel veel, zelfs uh, ik denk zo'n duizend op Zandvoort. En het restant nou, tussen de vier en de vijfhonderd over de rest van de wereld. En dan praten we niet alleen over Amerika, maar ook over Australië, Zuid-Afrika, noem het maar op. Dus we zijn een multinational eigenlijk op dat gebied. Ja, en uh, dat is natuurlijk erg leuk voor, uh, voor de mensen die natuurlijk vertrekken naar het, uh, naar het buitenland. Maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk in de jaren 50 en 60, heb je natuurlijk zo'n hele house gehad hè, van ja. de mensen die dan gingen emigreren, want er was in, uh, in Nederland was er natuurlijk niet zoveel werk en uh, de economie ging nog niet zo goed. Nou, zelfs wij hebben op punt gestaan om te emigreren. Ja. En, dus ik bedoel, maar, maar goed, die, maar, gelukkig mensen, niet. die generatie die, uh, die ontvangt natuurlijk het blad. Maar die sterven natuurlijk een beetje uit. En hun kinderen die dan uh, uh, zijn voortgekomen in die andere landen... die hebben natuurlijk wat minder binding. Dan kun je het nee. vaak niet eens lezen meer. Dat is uh, ja, ja, dat klopt. Um, hoe, hoe, hoe zie je dat uh, met aanboren van nieuwe markten? Voor, uh... Nou, buiten Zandvoort... Uh, je ziet natuurlijk mensen die uit Zandvoort weggaan, nog steeds. Ja. En die houd je natuurlijk wel als lid. Want jij ja, voor 25 euro nog niet eens... Laat je ja. dat ding overal naartoe sturen. Ja. Dus mensen willen het dan toch een zandvoorter... blijft zandvoorter. Ja. Je een Je haalt een zandvorter wel uit zandvoort... maar niet omgekeerd. Ja, je had, uh, zandvoort zandvoort en... niet uit een zandvorter. Ja. heb ik ooit eens een keer gememoreerd. Ja. En dat blijkt altijd zo het geval te zijn. En we hebben nu op dit moment... deze mat alweer... nou, dit mat is nog niet afgelopen alweer... tien jaar leden. Ja, dan gaan er natuurlijk ook wel eens een keer dood. Want afgelopen week zijn er ook een, een viertal overleden. Helaas, maar... Met een beetje massa blijft van familie wel lid. Ja. Hoe vaak hoort je niet op het dorp, ja, maar ik lees hem bij mijn ouders? Dan denk ik, ja, voor 12,5 euro per jaar ben je lid. Krijg je vier keer per jaar dat fantastische blad in de bus? Mag je twee keer per jaar gratis en met een consumptie naar de genootschapsavond? Waar vind je zoiets om? Ja. ja, dat is natuurlijk niet zo ja, heel En helpen. je krijgt natuurlijk je steunt een stukje historie van Zandvoort. Maar nou, ik begrijp het wel, want ik heb ook jarenlang de Krant van de Buren gelezen. Ja, ben jij er zo een? <lacht> nou ja, Die kwam s'ochtends en die komt s'avonds thuis dat had hij hem al gelezen. Ja, ja nee, je hebt gelijk. Dus, uh... Maar ik kan een is in een hele andere dimensie natuurlijk, want dan praten we gaan over een paar honderd euro per jaar. Ja. En dit is ja. 12,50 euro op Zandvoet. En mooier dan een krant? Veel mooier. Kijk, mooi kunstdrukwerk. Misschien kijken hoe mooi dik kwaliteit papier, 200 gram of zoiets dergelijks. Nou, mooie kleuren, foto's erop, wat wil je nog meer? Ja. Ja, we hebben natuurlijk een hele ontwikkeling meegemaakt, die, die klink. Uh, dat is, uh, op een gegeven moment stopt het natuurlijk, want je kunt het niet mooier maken dan die eigenlijk nu al is. Nee, dan moet die goud op sneeuw worden. Nou, en dan moet het meteen ingebochten Goud randje, machine, in geboven, goud randje ja. moet er ja. misschien omheen. Um, ja, vier keer per jaar wel eens aangedacht om dat te verhogen, het aantal klinken. Dat wel maar als je weet hoeveel werk er aan zo'n ding zit. Ik kan me nog herinneren, de circuit klink... Ja, nou die hebben in de tijd van de man in elkaar gevloekt. Pellets maar... vol met, ja. uh, met dozen, met de, de klinken erin. En heel zon voor toen uh, verspreid. Ja, ik weet ook wat voor werk erin zat. Dus het is dus inderdaad heel veel werk. En ja, de genoegste part is natuurlijk de enige organisatie die uh, zo'n blad uh, uitgeeft. Er zit niet meer in eventueel? Nou, misschien is ik hier een special, Volk maar dan word ik wel, wel spannend. Nou, ik, ik, ik wilde dat uh, aanvankelijk wel doen. Maar ik realiseer me terdege degen hoeveel werk het is. En het is een heel klein team wat we hebben. Wat ik dan mag... Uh, Coördineren, zoals het met een, met een mooi woord heet. Ja, ja dan, ik, dan krijg ik nog meer werk op mijn nek. Ik heb ook nog het Zandvors Museum, waar ik sinds kort vrijwilliger ben geworden. Ah, Je bent gepensioneerd, toch? Ja, daarom nee, juist. Ja. Ook Met vijf kleinkinderen en avondartikelen. Mijn echtgenote wil me ook nog wel eens een keer thuis zien, dat vindt ze ook ja, wel gezellig. Ik kan thuis werken, toch? Ja, dat is fijn. Ja, Plus het feit, je moet de mensen zien te benaderen. Het is niet zo dat ze bij mij op de deur kloppen, Arie, ik heb wat voor je. Ja. Als je dus de huidige klink of de nieuwe klink ziet, nummer 157... Nou, ik kom Willem, Willem Drocht op toevallig tegen en die heeft een tijd in Spanje gewoond. En ik weet natuurlijk van de Oasebar af, uit mijn jonge jaren... Ik zeg, Willem, misschien is het leuk een stukje te schrijven. Ja, ja, ja, maar ik kan niet schrijven. Nou ja, uiteindelijk heeft Willem een heel leuk stuk op papier gezet. En het wordt door iedereen gelezen. Ik krijg er zelfs nieuwe leden door. Fantastisch, je Dat is lachen. De Oasebar, een begrip op Zandvoort. Hmm. Ja. En zo probeer je steeds meer markten aan te boren. Met markten bedoel ik dus mensen, mensen met een, uit een hotelwereld of wat dan Misschien deze meneer met zijn Volkswagen-hobby. Misschien ook leuk om eens wat over te schrijven. Ja, Verzin maar wat er als het nee, maar betrekking dat, dat is, heeft op dat Zandvoort. Niet, dat is niet misschien hoor. Oh. Dat is leuk. Ja ik, begrijp, ja, ik begrijp natuurlijk dat dat leuk wordt, joh. Ja. Natuurlijk is het leuk, ja. maar het moet wel een link hebben. Dus daar. Nou ja, bijvoorbeeld nou, uh, dat auto's is. die dan Volkswagen zijn en die dan voor Sandvoorts ondernemers hebben gewerkt. Ja, net zo schijnlijk. Daar heb uh, ik dan wel een paar foto's van, nou ja, van mijn opa. We <laughs> hebben nu met, uh, met deze vindt vintage Sandvoort, de aankomende, hebben wij uh, de formule V, V-E-E. -E, en hoogstwaarschijnlijk is dat de laatste die hier op Square heeft heeft Ja. En die ja. komt nu naar Zandvoort. Ja. Ah, dat is toch best wel leuk. Ja. Arie, um, jullie worden onderhouden natuurlijk uh, door uh, sponsoren. Ja, um, adverteerders. Adverteerders, inderdaad in een blad, dat zeg je goed. Ja. Um, is het moeilijk om deze te krijgen? Of, of ja, is het uh, dat wordt lastig. Ja, ja absoluut. Ik, ik verlies vaak uh, adverteerders. Nu is het blad gelukkig kostendekkend voor het grootste gedeelte, maar ik zou er toch best wel een paar bij willen hebben. Om het tarief hoef je het niet te laten, want wij zijn heel erg goedkoop. Mensen kunnen zich gewoon naar me, naar me mailen voor, voor een overzichtje van de kosten en daar, daar val je geen buil aan. Dus wat dat betreft graag. Um... Even nog snel de, de website, want we moeten omwille van de tijd moeten we gaan afsluiten. Ah, dat is jammer. Bijna twaalf uur. Ja, ik begin, jammer, ik begin, maar ik begin maar net wagen te op Ik er gewoon in zo meteen. <laughs> um, de website? www.oudslandvoort.nl En er staan ook alle informatie op over eventueel een uh, lidmaatschap van het... Correct en ja. juist. ja. Nou, nou, nou, ook, ook de digitale uh, museum. Ja. Met de kopercollectie. Ja. Altijd erg leuk. Ja, ik probeer er wat meer tijd uh, tegenaan te gooien, maar ja, dat is beperkt. Ik zoek nog een, een knappe of iemand die wat wil doen voor een website. Tussen het vullen, want de website hebben we zelf. Ja. Als ik, iemand uh, mag zich graag aanmelden bij mij. Dat hij ja. de website gaat vullen, want ik heb zat materiaal. Maar ik kom een beetje in tijdsnood. Misschien dat ik uh, rond de zomer weer tijd heb. <lacht> als je niet weer in Thailand zit. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> Zou mooi zijn. Arie, in ieder geval dank je voor je komst. Graag gedaan. Um, de techniek werd gedaan door uh, Jelme Koper. Die staat al klaar om het volgende nummer in te starten. Uh, de muziek was samengesteld door mij ondertekende. En de redactie was deze keer in handen van Roy van Buringen en Gert van Kuik. Ja, ook... en heeft u nou een tip voor de redactie? Dan kan u altijd even een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Heel belangrijk. Ja, en de presentatie werd gedaan door uh, Roy van Buringen. En koord draaien natuurlijk. Ja. Nou, we danken verder Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. En natuurlijk Dorit en Pierik als gastvrouwen, die ineens verschrikt opkijkt om op mijn naam wordt genoemd. <laughs> en ja, wilt u ook een keertje langskomen om radio te kijken, dan kunt u dat altijd doen, want het is hier gewoon heel erg gezellig en het is open. Nou, ik zou zeggen, een prettig weekend, Roy. Fijn weekend allemaal en uh, tot uh, volgende week weer. Zelfde tijd, dezelfde zender.